Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous, dat meldt de BBC. Ook in Groot-Brittannië en in de VS werden mensen opgepakt. In de VS werden zeker 16 mensen gearresteerd nadat de FBI huiszoekingen had uitgevoerd. In Groot-Brittannië zou de enige arrestant een tiener zijn. Over de leeftijd en identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend.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 Apparaatjes worden onder meer gebruikt voor het intensiever controleren op illegale vreemdelingen. Ook kunnen politiebensen binnenkort paspoorten op straat digitaal uitlezen en op echtheid controleren... en nagaan of iemand nog een boete heeft openstaan. De proef loopt tot begin volgend jaar. Dan wordt besloten of de politie op grotere schaal met vingerafdrukapparaatjes gaat werken. Het Rijksmuseum in Amsterdam moet een bronzen Herculesbeeld dat door de nazi's was geroofd... teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse eigenaren... Staatssecretaris Zelfstra heeft dat bepaald na advies van een commissie. beeld is opgeëist door de erfgenamen van de Duitse kunsthandelaren Oppenheimer. Die moesten het beeld in 1935 verkopen op een veiling die door de naties was afgedwongen. De Hercules kwam via een schenking drie jaar later in de collectie van het Rijksmuseum. Het weer vannacht droog en vanuit het westen opklaringen. Ook in de ochtend droog met in het westen en midden zon. Maar smiddags buien, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 20 graden.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 Word ook op TV. Cfm, Text TV, op kanaal 45. <tieding> I'm 6.9. Zie